Als het chemische industrieterrein Gemmelot wil groeien... moet er meer gedaan worden aan de veiligheid. Ook moet er beter worden samengewerkt op het Limburgse complex. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Directe aanleiding voor het onderzoek was een grote brand... bij een petrochemisch bedrijf op het terrein eind 2016. Volgens de Onderzoeksraad ontbreekt het... aan een overkoepelende visie op veiligheid. De risico's worden nu te veel per bedrijf beheerst. De landelijke staking in het streekvervoer is met twee dagen uitgesteld... en begint op zijn vroegst volgende week woensdag. Vakbond CNV zegt dat bemiddelaars meer tijd willen... om tot een nieuwe CAO te komen. Als er voor woensdag geen vooruitgang is geboekt... zullen chauffeurs en machinisten in een groot deel van het streekvervoer... het werk 72 uur neerleggen. Ze willen minder werkdruk, meer loon en meer plaspauzes. Het weer nog vrij veel bewolking met... De ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Het is vandaag de langste dag, jawel, en de kortste nacht. En uh, vandaag gaan we, wordt het uh, dagen weer korter en de nachten weer langer. Nou, het is eigenlijk wel jammer. Het zou eigenlijk gewoon een maand lang de langste dag moeten kunnen zijn, vind ik. Ja, maar Ik vind het jammer, morgen is het alweer een paar seconden eerder donker. Dat dus vind ik dan jammer niet. Ja. Maar goed, uh, dit is onze laatste donderdag. Want volgende week dan, uh, begint onze zomerstop. We zijn er dinsdag en woensdag nog wel. Maar donderdag niet meer. Ja. Voor Donnie is het de laatste vandaag. Want arme mensen zitten is, is, is, echt de kniekenbol hier in die stoel. Ja. ja. Die kniekenbol in die, in die stoel. Je moet, je moet er ook steeds wakker houden. Ja. Je super-soaker meegenomen. Ja, ja, ja, ja, ja. Spuit die dat ik, me pssst. Ja, ja. Pst. Ja. ja. ja ik, wij kijken altijd naar Star Trek. En dan hebben ze van die, die dingetjes, van die spuitjes. Die, die hoef je niet eens geïnjecteerd. zetten ze gewoon op je mouw. En dan zeggen ze Pst. En dan leef je weer. Oh, kijk eens aan. Ja, ja dat, oh. dat is mooi Heb je hoor. bij je? Ja, die heb ik bij me natuurlijk. Oh, ja. Nou. Ja. Ik, uh, ik ga er straks even voor staan. Ja, pssst. Ja. <laughs> Pst, dat is weer <laughs> Maar goed <laughs> Goedemiddag luisteraars Ja, goedemiddag, luisteraars ja, Fijn hey, dat we, je er weer bent Ja, leuk hè Ja, ja. We hebben een bijzonder programma vandaag want Is het zo? Ja, we beginnen met een première Ja ik uh, zag zoiets voorbij komen ja, op het internet, ja. ja we hebben een première vandaag. Nou ja, of het première is, weet ik niet hoor, maar voor CFM is het is een het première. Ik verwacht niet dat iemand anders dit al uitgezonden heeft. Dus. Zeg, en uh, is daar ook een feestje omheen of uh, een première party ja, eh, vanmiddag? Tuurlijk, ja, ik heb al een lekker broodje op en een, bak, okay. uh, een bakje koffie. Ja, en, ja, ja, ja, ja. Ja, een nou, feest een hoor. Nou, een fijne première party. Ja, een feest ja. gewoon. Ik dacht al, waarom ben je in gala vandaag? Ja, een strik onder, hè? <laughs> Het hebben over de nieuwe plaat van Paul McCartney, dames en heren. Ja, de man is 76 geworden van de week, maar hij blijft bezig. Wat ja. een actief manneke is dat toch? Hij uh, komt weer met een... moet jij zeggen. Hij komt gewoon met een compleet nieuw album. En ja. uh, ik kan u alvast wat vertellen hoe het heet. Het album gaat heten Egypt Station. Oh, met ja, een rare naam. Ja, nou ja, hij vindt dat leuk. Oh. Egypt Station gaat het heten. En uh, het album het komt uit op 7 september 2018. Dus uh, we, moeten, we moeten nog even geduld hebben. Maar dan komt het hele album uit. Ja, oh, maar, dit, maar de nummers die erop staan kun je wel al wel luisteren. Na nou, twee ervan al twee maak. Ja, Singletje Singeltje. Okay. Hè? singeltje is, van daar, is, is van gisteren uitgekomen. Oh, okay. Dus uh, dat, uh, dat is leuk. En uh, hij heeft wederom... Uh, dat is altijd het mooie van... Of tenminste, ja, dat is het handige van hem. Hij kiest iedere keer andere producers... waardoor elke plaat natuurlijk gewoon weer anders vindt, uh, klinkt. En uh, hij heeft nu... Uh, uh, moet ik even kijken hoor. Die man, ik vergeet steeds die man zijn naam. Wat, uh, van Paul McCartney? Nee, niet. Oh, ja. Nee, niet van Paul McCartney. Van nee. oh, wie dan? Van, van die producer. En die, die man die het produceert. Oh ja, maar die naam wist je niet ja, die, meer Die ben ik even nee. vergeten. Maar oh. dat heb ik, ik heb dat hier uh, gezegd. Gisteren Kijk, wist hoor. je dat nog? Ja. Gisteren heb je, heb je het nog gezegd? Nee hoor, ik heb het gisteren helemaal niet gezegd. Toen kom je niet? daar ah, naar mee. Oh, dat dacht hoor, ik te horen dat je het erover had. had. Nee hoor, ik heb het er niet over gehad gisteren. Eergisteren? Echt niet, Nee, ik heb het er niet over gehad. Ik heb je er van de week over gehoord, Comedian. Echt waar? Nee, ik heb het niet gezegd. Nee hoor, ik heb het niet gezegd. Maar nou ben, ik het, nou ben ik het hele verhaal kwijt. Ja. Ja, dan kan ik het verhaal niet meer vinden. Nee, dat weet nou, je toch? Uh, ik als ga die met naam. Mij nog, mij ik, ga, ik ga die naam nog wel even opzoeken, ja. uh, dames en heren. Ja. Uh, maar het is in ieder geval de man die ook platen produceert voor Abel en uh, de Foo Fighters, onder andere. Oh. Uh, en uh, dus, dus het is wel weer uh, apart. Nou, laten we er niet te lang over praten. Het is een dubbel A-side single, om het zo maar te zeggen. Het zijn uh, twee nummers als a-kantje. En we beginnen met Eerste nummer. Het is een prachtige ballad. En dat heet I Don't Know. Hier is Paul McCartney. Van uh, McCartney's hand En uh, de producer waar ik het over had Dat is Jerry Kirsten En dat is een man die uh, Ook platen produceerde voor Adele Voor Beck En voor de Foo Fighters Dus de, niet de kleinste En uh, er is één liedje uh, op het album Komt straks op het album En uh, dat is geproduceerd door uh, Ryan Tedder en Ryan Tedder was is dan weer de producer van uh, uh, uh, zo'n jongbeentje One Republic. Dus uh, Paul maakt altijd gebruik van jonge mensen en daardoor klinkt de muziek dan ook weer nieuw en jong. En daar gaat het besloten vereniging om. Nu maar goed, het nieuwe album gaat dus heten Egypt Station en dat heeft te maken Dolly met het feit dat hij, zijn plaat is een, uh, een reis, zou ik maar zeggen. En hij begint dus met een track die heet e Station One. En hij eindigt met Station 2. En daartussenin zitten dan allemaal liedjes die je steeds naar een volgend station brengen. Dus dat is zoiets. Mm -hmm. En uh, volgens uh, de berichten die ik gelezen heb, is Paul erg weer geïnspireerd door zijn eigen meesterwerk met, John, met de Beatles natuurlijk. Uh, het concept van Sgt. Pepper. Dus dat, dat belooft wat. In ieder geval vind ik dit een prachtig liedje. En het heet uh, I Don't Know. En we gaan nu naar de andere kant. We draaien het singeltje om. Nou ja, dat is onzin natuurlijk. Het staat <laughs> gewoon in de computer. En uh, wilt u hem nog eens horen? U kunt hem gewoon weer al... Hij staat al op Spotify. Dus u kunt hem gewoon uh, rustig thuis nog eens even naluisteren. En eraan wennen. Je, dit nummer moet je met name denk ik even aan wennen. Ja, ik vond het vorige typisch McCartney-werkje. Hier moeten we even aan wennen. En dat heet Come on to me. En dat is de andere kant, zeg maar. De andere A-kant van het singeltje. You flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear, I Het blijft er in je kop hangen. Ik bedoel, dat, daar is de man toch echt een meester in. Het blijft gewoon lekker in je hoofd hangen. En het klinkt gewoon weer een lekkere rocker. Gewoon heerlijk. Come on to me. Met op de achterkant een prachtige ballad. Die heet uh, I Don't Know. Ik zei het al. Uh, het, u kunt het gewoon thuis nog eens even uh, rustig beluisteren. Als u er een uh, wennen wil. Nou. Het is natuurlijk mijn held, Paul McCartney, dus ik vind het sowieso mooi. En het album, nogmaals, dat heet Egypt Station. En dat komt uit op 7 september aanstaande. Dus dan komt het hele, complete album uit. En dat is dan zijn eerste solo album, of zijn eerste studio album in vijf jaar. Want het laatste album was nieuw en dat kwam in 2013 uit. Dus... Nou, genoeg over elkaar niet. Misschien draai ik hem twee uur nog wel een keer. Je weet het maar nooit. Als u het leuk vindt, dan doen we dat gewoon. Vind jij het leuk? Ik vind het enig. Oké. Okay. Ja hoor. Oké, okay, nou we doen hem twee Wat mij betreft mag je er nog één doen. Oké, okay, doe hem twee uur nog een keer. Maar we gaan eerst even een 3-1 doen. Van de meneer die jarig is vandaag. Eén, één, één. Ja, dat doen we straks nog, artiest in het licht. Maar dit is hem. Ray Davis wordt 74 vandaag. De Kings.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 on ...van de Astronomische Zomer Autumn Almanac gedraaid. Nou ja, oké, okay, dat kan allemaal natuurlijk. Ja, de Kings. Oorspronkelijk in 1963 waren de broertjes Ray en Dave Davies... ...dat waren een duo en uh, hadden geen vaste naam. Uh, die naam wisselde wel eens uh, voor wie ze moesten optreden... ...dan werd het weer veranderd. Maar oké, okay, um, uiteindelijk in 1964... Uh, Kwam de band tot stand eh, onder de naam The Ravens. En die eh, Ravens, nou ja, dat werd later weer veranderd. En het schijnt dat het zo is geweest dat het, eh, de manager van eh, deze band, Larry Page was dat, eh, dat hij eh, tegen Dave Davies, of Ray Davis zei toen hij de studio inkwam in een beetje extravagante kleding. You look like a kink. Nou, toen was de naam geboren. Oké, okay, de Kings dus. En uh, nou ja, het is een band die uh, heel wat grote hits op zijn naam heeft. Ze begonnen een beetje echt als rockband. En later kwamen wat meer, ja, wat moet je zeggen... een beetje cabareteske en maatschappijkritische teksten. Uh, bepaalde typetjes werden door de Kings wel eens... Uh, door Ray Davis met name... Uh, op de hak genomen. Zoals bijvoorbeeld The Well Respected Man. Uh, Dedicated Follower of Fashion. Dandy. Nou ja, allemaal van die figuren hij is bij voorstek, Travestiet, Lola eh, maar goed, die heeft u allemaal niet gehoord, u heeft drie andere prachtige liedjes van, van ze gehoord Sunny Afternoon, daarna Waterloo Sunset, een van mijn favoriete Kings liedjes en Autumn Almanac en dat hoorde u als laatste Nou, de Kings dus en straks komt Ray nog een keer in het kader van Artiest in het Licht ja, want hij is jarig vandaag en hij wordt maar liefst 74-jaartjes, joehoe! Zeg Dolly, ja, zeker. Ben, ben je er nog? Ja zeker, ik je, ben er nog. Oh, ik dacht dat je ingeslapen was. Nee. Ik hoor je helemaal niet. <lacht> nee, niet ik, ben, ik ben druk bezig met de ja, alles nog. Ik kan dat hier niet zien natuurlijk, in de andere nee, kant. ik kan dat niet door waar. het scherm heen kijken. Nee, dat is jammer hè. Ja. We hebben niet zoveel contact met elkaar op die manier. Nou, dan ga dan het nieuws maar doen. Dan hoor ik je tenminste nog eens even. Dus kijk kijken of jouw stem net zo veel mooier klinkt na, na maandag... ...als die van Ron en van Bert. Ja, dan moet ik eigenlijk uh, eerst mijn oefeningetjes doen, hè? Nou, doe we niet. Goed. Dat klinkt zo raar. Ja, dat klinkt heel raar. We hebben er ook vreselijk om moeten lachen. Maar goed, we moeten er wat voor over hebben, hè? Om zo, zo goed dat. mogelijk over te komen. Zo is dat. Ja. Het eh, nieuws voor vandaag. En daarbij ga ik u vertellen dat gisterenmiddag een meisje gewond is geraakt rond een uur of één. En dan ook nog wel ernstig gewond. bij een val met haar fiets op de kruising van de Bernadotte Laan en de Streseman Laan in Haarlem. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een meisje van acht à negen jaar oud. en sprak ze geen Nederlands. De politie, twee ambulances en een traumahelikopter. schoten te hulp.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 dat de straten er niet meer uitzien. En uh, in Zandvoort bestaan nu systemen... waarbij de one-use cups worden vervangen door bekertjes... die je vaker kan gebruiken en waar statiegeld op zit. Dan zegt uh, GroenLinks dat in Nederland zo'n 1 miljoen ballonnen worden opgelaten... waarvan er ruim 70.000 in zee terechtkomen. En het gevolg van de ballonrestanten is in het water dat de vissen en vogels dit zien als eten... en sterven aan een dieet van plastic. Dus ook dat is dan meteen de derde motie die zij gaan indienen. 30 juni en 1 juli zullen in de ruine van Brederode te Zandpoort... riddertoernooien plaatsvinden. Die zijn beide dagen van 11 uur s ochtends tot 5 uur s middags. Nou, en wat gaan we daar zien... Ridders te paard, middeleeuwse handelaren en zwaardgevechten... die zullen de prachtige ruïne tot leven brengen. Uh, ik zou zeggen, grijp de kans aan om eens oog in oog te staan... met ridders of jonkvrouwen. En zelfs jonkvrouwen: Jolanda de Laleng zal wederom aanwezig zijn in de toren. Net als Aagje de vertelster die het verhaal van Jacques de ongeslagen toernooiridder zal vertellen. En het is leuk daar. Oh, ja, hè? ja, ik ga ook beslist kijken dat weekend. Nou, leuk, joh. Het ik is zal... zo leuk daar. Ja, ja, ja. Het is jammer dat ik niet kan, anders ging ik ook. Het is trouwens uh, van 0 tot 3 jaar is de entree gratis. Van 4 tot en met 11, 4 euro. En voor volwassenen 6 euro. En het adres is de Velserenderlaan 2 in Zandpoort Noord. De ruïne van Brederode. Tegenover de sauna, hè. Ridderoden, die, ja, zitten ja, ja. die zitten tegenover. Ja, ja die hebben geen pakken aan. Nee, nee, die hebben niks. Nee, nou, ik hoop, er niet, vroeger, ze, was, ik hoop er niet dat ze het omdraaien uh, per ongeluk. Nee, dat is zo nou niet. Nou ja, <laughs> weet je niet. Maar dat was, was vroeger een zwembad, hè? Een zwembad, ja, Va ja dat Velsterend. klopt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Kleuter nog wel gezwommen. Ja, ja, ja. Het was smerig dan. <laughs> Ja, dat is gewoon, gewoon water. Ja, ah, maar dat, dat was overal toch? Dat hadden we hier ja, vroeger ook met het, Met een het... riesbad, dat was ja. volgens mij ook helemaal niet fris hoor. Nee, maar het, het, het, het was echt van dat zeewater zeg maar. Net zoals ja. per zeewater. Van, ja. het, van, dat, van dat groenige en gezuiverd werd het al helemaal niet. Daar. Maar je bent er nooit ziek van geworden volgens nee, hoor. mij. Nee. En je leeft nog steeds. En ik leef nog steeds. We hebben het allemaal overleefd, Ruud. Zo is het, zo is ja, dus zo slecht kan het nou ook weer niet geweest zijn. Dat bedoel ik. He? Nou goed. Ja, een beetje, beetje natuurlijke afweer krijg je daarvan, joh. Ja. We gaan eens even kijken, want niet alleen de telefonische wachttijd... om de gemeente Haarlem te bereiken is te lang. Daar hebben we vorige week uitvoerig aandacht aan besteed... omdat die wachttijden overtreden zouden worden voor wat de norm is. En dat Zandvoort dus als slechtste gemeente uit de bus kwam wat dat betreft. En we weten allemaal dat zo'n beetje de gemeente Zandvoort en Haarlem dat dat tegenwoordig één is op die wijze. Maar ook de bezoeken aan de balie van de publieksdienst moeten ruim de tijd uittrekken. Het streven is om spontaan bezoek binnen een kwartier te woord te staan. En in de praktijk loopt de wachttijd geregeld op tot drie kwartier. Bijvoorbeeld, wie via de site een afspraak maakt voor, uh, voor een paspoort... Hè, wordt beloofd dat er dan geen wachttijd is. Maar die belofte kan dus in de praktijk niet worden waargemaakt. Want ook in dat geval kan de wachttijd oplopen tot drie kwartier. En dat valt te lezen in de kadernota... die het nieuwe college van BMW deze week naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De wachttijd aan de telefoon loopt in Haarlem op. Wel tot zes keer boven de landelijke norm. Het komt allemaal, schrijft de gemeente, door onderbezetting... bij het klakt, klantcontactcentrum, lastig woord. En nog dit en volgend jaar wil het college in totaal... 260.000 euro investeren in personeel. Zandvoort draagt er dit jaar 75.000 euro aan bij. Verwacht wordt dat door verdere digitalisering in de toekomst... minder personeel, dus ook minder budget, nodig is... Overigens loopt Haarlem ook niet voorop bij aanvragen van bijvoorbeeld paspoorten, hoewel de kadernota daarover niet rept. Wie woensdagmiddag probeerde een afspraak te maken, kan bij de publieksdienst aan de Zeilvest niet eerder dan 10 juli terecht. Nou, dat is best lang. Uh, tot zover het nieuws, Ruud. ZFM luncht.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 We zijn gestart met veel bewolking en uit die bewolking uh, is wat lichte regen en motregen gevallen. Al vrij snel trekt de regen uit de regio weg en zeker vanmiddag schijnt geregeld de zon weer. Er is nog wel een bui mogelijk. En de noordwestenwind is duidelijk aanwezig en waait uh, krachtig aan zee. En de temperatuur wordt niet hoger dan zo'n 16, 17 graden.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 Nou, dit was het weerbericht volgens Rico Schreuder. En als je het aan mij vraagt, kunnen we geruststellen... dat de herfst weer vroeg begonnen is op deze uh, eerste dag van de zomer. Komt onder die auto melden, <laughs> Time, not waiting on faith. I somehow got the feeling that I opened my eyes too late. I so saw where you came from, called out your name, but there's no answer. De studio. Ja, door die première ja. zijn oh, ja. ze allemaal op afgekomen. Ja, ja. precies. Ja, ah, ah, ja, <laughs> dat zal het wezen. Ja, zeker. Hey, vertel eens. Uh, dit was uh, Pieter Frampton met ja. het uh, nummer Lines on My Face. van ja. zijn uh, live album. Ja. ja. Frampton Comes Alive. Yeah. Yes. Prachtig, prachtig, prachtig, prachtig. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Dankjewel voor deze prachtige uh, sidekick-song. Nou, nou, graag gedaan. Ja. Ik luister er graag naar. Er de... ja, komt er nog één. Volgende duur, dames en heren. Ja. Een nummer, ja. Ja, ja, ja. ja. Maar nou, dan niet en... van Pieter Frampton. Dan nee, weer het anders. Nee, ja. nee. Ik, ik ga het nog, ik ga het nog wat anders doen. Omdat het oh. de laatste is. Ja. Omdat het vandaag de laatste donderdag is voor jou. Tot ja. augustus en toe. Ja. Doe het volgende liedje van de ik. Eén voor jou, drie ineens. Dus dan mag je drie platen doen. Oh, Oké, okay. nou dan ga ik eens even zoeken. Ja, leuk ja, hè? Dat is ja, ontzettend... leuk. Wat sympathiek van jou. Ja, gewoon omdat het vandaag de laatste is. Maar ik wil niet speciaals. Voor. Dus mag je straks na half twee mag je drie platen doen? Dus nou, hè, raad, ik ga ik zoeken. Drie in één van ja, Dolly. Ja ja, ja, ja, ja. Dolly, drie in één. Nou, <laughs> wordt dat leuk. <laughs> wordt dat leuk. <laughs> ik ja. denk dat de mensen nu wel denken: dan ga ik maar boodschappen doen. <laughs> nou, dat denk ik niet. Ik denk dat de mensen het beste in de gaten moeten jij goeismaken. Oké. Okay, ja. Artiest in het licht. We zien dan met een nieuwe plaat, Ray Davis. In a house that's near decay Before the industrial Davis, en project dat heet Americana 3 en dit was Oklahoma USA en uh, ja, in het kader van uh, artiest in het licht, hè, want hij is vandaag officieel dus jarig, hij is 74 geworden, dat betekent dat uh, als je dat eventjes terugrekent dat hij in 1944 is geboren op 21 juni, nou dat is, uh, dat is duidelijk, god nog snel rekenen regenen dus. 21 juni 1944 dus was zijn uh, geboortedag nou ja, en we kennen hem natuurlijk allemaal als frontman van The Kings. Samen met zijn broertjes Dave Davis, Mick Avery en Peter Quave. De oorspronkelijke leden. Later zijn er nog wat andere bezettingwisselingen geweest. Maar goed, laten we daar even vanuit gaan. En uh, nou ja, dit is dus een nieuw project van hem. Het is pas uitgekomen. En nogmaals, het heet Oklahoma USA. Uh, gisteren. De, uh, moet ik me eigenlijk diep schamen, want gisteren ben ik eigenlijk een heleboel, van een aantal artiesten in het licht, gewoon totaal vergeten. Dat komt natuurlijk omdat we gisteren een drukprogramma hadden met alle cultuur en interviews en dat soort dingen. Ik ben het gewoon totaal vergeten gisteren. Hoe kan dat? Maar eentje grijp ik even terug. Uh, dus uh, de eentje ga ik dan wel even doen. Uh, die man was gisteren jarig. Dus ik weet niet meer precies hoe oud hij geworden is. Maar uh, maakt het ook niet zoveel uit. Uh, in ieder geval was het zijn verjaardag gisteren. En daarom gaan we even dansen met hem. En niet op een gewone manier. We gaan niet op een gewone manier met hem dansen. Maar we gaan gewoon dansen op het plafond. Hoe vind je dat? Dus uh, we keren alles om. En we gaan dansen op het plafond. Nou, artiest in het licht. Lionel Richie was gisteren jarig dus. Nou Lionel, kom op joh, we gaan dansen. Hoppa. Kom. Ja, kom eens aan hè. Springen eens op het plafond. Ja. Dolly, probeer het nou niet. Doe het nou, doe het nou niet. Je dat kan hel. niet, nee, dat kan niet. Je kunt niet, oh, op... Dat kan niet op het plafond dansen. Dat vind ik leuk. Niet doen nou. Hé, hey, oh, is dan niet? Straks, straks donderen al die plafondplaten naar beneden. Hier. Ja, nee. Met mijn slanke postuur niet. <laughs> Nou, dan ligt het plafond eruit. Nou, ik het er... dan. <middelen> Niet dat dan dat ik ga verantwoorden bij het bestuur... dat het plafond beschadigd komt hier. Maar... Zo'n liefde er altijd. Ik ben goed verzekerd, hoor. Ah. Nou, dan gaan we eerst maar naar het Nationaal van de. Uh... Van, eh, het? Van, eh, van één uur? maar oh, Dan kunnen we mooi in die tussentijd even... Heb jij die hamer? Dan tik ik het wel allemaal even terug op oh, te, oh, Oké, okay. nou. Ja. Okay. Ik heb die hamer wel even. Gaan we even proberen. Okay. Ja. Nou, tot zo, hè? Jo.